Het weer, de bewolking neemt vanavond toe. Tegen middernacht volgt er vanuit het westen sneeuw. De meeste sneeuw valt in het zuiden. Morgenochtend trekt de neerslag naar het zuidoosten weg. De temperatuur stijgt smiddags naar ongeveer 4 graden. Er staat een matig tot krachtige Noordwestenwind. Dit was het NOS-journaal. ABB Verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Er zat nog een korte file op de A27. Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer. De jacht op de waren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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een Belgische architect... die al veertig jaar lang nadenkt over het meervoudig gebruik van de stad... waarbij plannen horen als het afschaffen van de verkeersregels... het ombouwen van openbare monumenten tot sociale woningbouw... het plaatsen van groentebakken in plaats van bloembakken... en zo kunnen we nog uren doorgaan. Hier is Luc Deleu... Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, u bent een paar keer de wereld rondgereisd per boot. Ja. Hoe vaak? Uh, twee keer. In uw eentje of met uh, bemanningsleden? Uh, uh, uh, Eén keer met uh, een vrachtschip. Uh, van de Haveren tot fiji uh, uh, eilanden En dan vandaar verder met vliegtuig. Uh, ja. En uh, een tweede keer, maar in etappes, waar we dikwijls terug, teruggekomen zijn... Uh, met uh, een zeilschip en uh, vier, drie à vier man aan boord. Drie à vier man ja, aan boord? ik plaatste meer drie dan vier. Hoe verder weg, hoe minder interesse dat er was om mee te gaan. <laughs> Toen kreeg men het benauwd van u... Nee, waarom? Oh, nou ja, dat zou zomaar kunnen. Nee, nee, u dus zegt nee, nee. hoe langer we van huis waren. Hoe... Ja, ja, omdat uh, ja, de inspanning groter is. Hè. Het is duurder om een ticket te kopen, om naar daar te vliegen. Ja, uh, ja, ja. ja. Uh, het is allemaal een beetje onwaarschijnlijker zeker. Nee, nee, nee nee, niet door mij, nee. nee, Ik denk dat ik een goed bemanningslid was. Ja, in welke zin ja. bent u een goed bemanningslid? Uh, ten eerste omdat ik uh, uh, niet nie rap panikeer. Uh, Wat dat u niet rap? Panikeren. Ja, ja, ja. Uh, en uh, omdat ik het heel graag doe, en uh, ja, uh, omdat ik het graag doe en weet wat ik moet doen hm. en niet moet doen aan boord. Gedraagt een mens zich op een uh, zeilschip anders dan in het dagelijks leven? Uh, dat is natuurlijk uh, evident. hè. Um, uh, omdat ja, dat, dat heb ik altijd heel interessant gevonden. Op uh, voertuigen is er altijd een veel grotere solidariteit dan uh, erbuiten. Uh, ik bedoel uh, niet, om, maar in een vliegtuig, uh, op een schip, uh, op een trein zit iedereen letterlijk in hetzelfde schuitje. Waardoor mm -hmm. dat er toch een soort van uh, onuitgesproken solidariteit is die je uh, buiten op straat niet ziet. Ja, dat is interessant. Ja. En daarom doet u het graag? Dat is één van de redenen, ja. Dat u maar... zich graag beweegt uh, per openbaar vervoer. Hoewel u dat vandaag met van de auto de bent Ja, ja, ja. ja, ja maar ik, kom, ik rij graag auto, moet ik zeggen. Niet dat ik zo auto rijd. Uh, ik ga nu een keer voor mijn plezier auto rijden. Maar ik verveel me nooit in een auto. Ik kan me heel goed concentreren in een auto. Ik vind voor uh, problemen uh, gewoonlijk de oplossing in een auto. En... Uh, ja, voor mij is dat eigenlijk uh, tijd enkel en alleen voor mij. Terwijl in de trein word ik altijd zenuwachtig, want vertragingen, en rijdt niet. De mensen zitten er allemaal te gsm'en en hun verhalen te vertellen waar dat ik niks mee te maken heb. En als ze dat niet doen, dan... Oh, allee, ik zit niet graag op de trein eigenlijk. Dan mag je wel allemaal in hetzelfde ja, schuitje zitten, maar dat is niet per se een voordeel, begrijp ik je. Ja, maar ik heb, uh, ik heb het openbaar vervoer uh, zien afbouwen hè, tijdens mijn leven. In welke zin? En ik ben voor heel goed openbaar vervoer. Want wat is er dan gebeurd? Wat betreft uh, dat afbouwen? Ja, voor, een, voor, een voorbeeld is nu als ik nu naar Amsterdam wil komen en in een beetje comfortabele omstandigheden, ben ik verplicht van de daags ter voren te reserveren op de talies en dat kost dan heel duur en dan ben ik heel rap in Amsterdam. Hm. En dan moet ik maar hopen dat ik de trein terughaal naar huis. Mm -hmm. Want je weet nooit wat er gebeurt in Amsterdam natuurlijk. Dus het heeft meer met de organisatie van het openbaar vervoer te maken... dan uh, met de mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer? Uh, ja, met van alles een beetje. Hè. Maar vooral dat dat openbaar vervoer... dat is ontzettend slecht georganiseerd. En dat mm -hmm. wordt van dag tot dag slechter georganiseerd. Hè. Bijvoorbeeld, dat voorbeeld van die FIRA... of dat dan nu een slechte trein of een goede trein is... Uh, dat doet er eigenlijk niet toe... Maar het feit alleen maar dat, uh, dat ze ineens zeggen... het verkeer tussen Brussel en Amsterdam... dat is internationaal verkeer... en dat moet dan volgens de internationale regels gaan... en je moet dan op voorhand het ticket bestellen... en je moet reserveren... dat is toch van de pot gerukt... omdat uh, dat wil zeggen dat Europa nog altijd in grenzen denkt. Want ik denk toch dat je mocht zeggen... dat uh, het Nederlands taalgebied uh, in, in een of andere vorm één regio is... En binnen een regio bouwt men toch zo geen obstakels van... Nou, we gaan nu over, over de Belgische grens en dan moeten we van alle ingewikkelde dingen doen. Dan is het alsof dat je met vliegtuig naar uh, Tahiti vliegt. <laughs> u bent niet alleen voor het afschaffen van de verkeersregels... maar u zou de regelgeving van de overheid ook wel enigszins willen matigen, begrijp ik hieruit. Ja, dat is nogal wieders. Hè? Ja. <laughs> nou, uh, nog alles wordt over, over gereguleerd. Maar uh, over, uh, u, u, u wil het uh, verkeersreglement afschaffen... Uh, eerst en vooral staat erachter voorstel tot af. Het is maar een voorstel. Een voorstel in 1972, he? heeft u die nou, geloofd? Rond die heb... tijd. Maar uh -huh. het is voorstel tot afschaffing. Het is maar een voorstel uh -huh. tot afschaffing van het verkeersreglement En dan tussen naakjes in Antwerpen. Oh. Uh, waarmee ik wil zeggen, uh, dat is binnen de stad. Uh, ik denk, uh, als, als in Amsterdam uh, morgen. Uh, uh, Misschien niet alle verkeersregels... maar veel van de verkeersregels afgeschaft worden... binnen de grachtengordel dat er niks verandert aan het verkeer. U bedoelt, die Amsterdammers trekken zich toch al nergens wat vandaan? Nee, nee, nee. nee. Maar uh, wat verandert er? Uh, dus, uh, het is niet omdat ze morgen zou zeggen... Uh, oh, er zijn eigenlijk geen verkeersreglementen... dat iedereen in Amsterdam gaat denken... zal dan maar links rijden. Hm. Uh, of uh, niemand zal eraan denken van... Uh, er zullen er altijd zijn, maar nu ook, uh, ik ga hier reizen door uh, Amsterdam, want dat lukt niet. Men is al zo doordrongen van al die regels ja. dat men toch wel ja, volgens allee, die regels. Alleen, ik bedoel dat. Het, ik, ik vind dat evident zou moeten zijn dat uh, binnen in, in, in het centrum van de stad dat er overal zone 30 is. Hm. En wat levert dat dan op als die verkeersregels afgeschaft worden? U zegt. Ik denk dat hij. Uh, uh, Al lang denk ik dat. Uh, er worden altijd maar regels en regels. En uh, er worden geen regels verminderd. Hè. Uh, er worden altijd meer, meer en meer wetboeken geschreven. Het is niet meer te volgen. Uh, dat, is, uh, ja, dat kan toch niet? Dat, dat, dat het altijd maar aangroeit. Je zou toch ook moeten bezig zijn met te verminderen. Maar buiten dat uh, is dat ook getuigd dat eigenlijk van een uh, overheid die uh, niet tolerant is. En een niet-tolerante overheid, denken creëert niet-tolerante burgers. Hm. En daar zitten we nu mee. Dit lijkt mij al een prachtige tegelwijsheid. Die tegel ligt voor <lacht> u met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden. En ik denk dat u al voldoende materiaal heeft geleverd voor onze luisteraars... die kunnen reageren in het komende uur. Op onze website bijvoorbeeld, we ga naar het gastenboek radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag Kunststof. Um, is het eigenlijk niet vreemd, uh, uh, Luc Deleu, dat um, een architect het liefst op zee verkeert, in uw geval? Uh, nee, dat zie ik hier helemaal niet als contradictie. Want ik zie uh, uh, schepen vind ik ook architectuur. Scheepsarchitectuur, maar dat is ook architectuur. En over het algemeen is dat een architectuur die mij meer bevalt uh, dan wat dat ik in, in, in straat zie. U ziet liever een schip dan een flatgebouw. Ja, ik denk dat dat eerlijker is. Het vermindert ook wel, want die cruiseschepen, dat zijn ook al draken die rondvaren. Maar een gewoon schip, uh, ja, dat ziet er beter uit. Ik denk, uh, nu, nu liggen er niet veel schepen niet meer aan in Antwerpen, aan de, aan de kaden uh, in uh, het centrum van de stad. Maar vroeger, als er een schip aan lag en je zag dat schip liggen... en je ziet die gevel van dat schip en je draait je ernaar om... en je ziet de gevels van de stad, dan denk je... Ja, dat is toch veel minder opwindend. Huh. Ik vind dat uh, een uh, Ik andere, uh, uh, er zijn nog architecten, uh, meerdere architecten... Uh, uh, geïnspireerd geweest door schepen. Hè. De, de wereld bestaat de aarde waar u, u nu al bijna een leven lang mee bezighoudt. Um, bestaat voor twee derde uit de oceaan, uit zeeën. Ja. Waarom leven wij eigenlijk niet op schepen? Uh, wel, ik denk dat het is omdat de, de, de maatschappij uh, niet graag heeft dat er nomaden zijn. Uh, ze hebben dat niet graag. Die borrelen alle, alle vormen van uh, nomaden, zijn worden geweerd, zigeuners worden geweerd. Dat moet ook allemaal gereglementeerd worden. Uh, uh, die joden die in, in uh, die, die diaspora zijn, daar houden ze ook niet zo heel erg van. Uh, uh, vluchtelingen worden, daar houden ze niet van. Men heeft graag dat de mensen honkvast vast zijn. En op die ene plek blijven, zodat ja, dan, ze het een beetje in de gaten kunnen houden. Ja. Hm. ja. En u ziet dat anders? Ik zie dat anders, nee, maar het is toch opmerkelijk dat we nu in de 21e eeuw leven in een periode die nooit ervoor... In de geschiedenis zijn we zo mobiel geweest. En hebben we zoveel mogelijkheden om mobiel te zijn. We moeten ook al geen vast adres meer hebben, een IP-adres volstaat. Dus we hebben alle mogelijkheden om super mobiel, mobiel te zijn. En in feite zijn we heel statisch. We, we wegen wel veel. En uh, alle containers die in Rotterdam toekomen, moesten eigenlijk in Antwerpen zijn. En alle containers die in Antwerpen toekomen, moesten eigenlijk in, uh, in Amsterdam zijn. Uh, dat is natuurlijk zo, we bewegen wel veel, maar uh, we bewegen ons niet meer als nomaden. Terwijl we daar nu uh, onwaarschijnlijk veel kans toe hebben. Hoe komt dat? Waarom doen we dat niet? Omdat die overheid dat zo heeft bepaald en wij het dan, wat u net ook noemde, die verkeersregels. Als we ze zouden afschaffen, zouden we toch nog allemaal gewoon rechts blijven rijden. We zijn zo ja, dat, ja, uh, geïndoctrineerd in al die jaren. En... Omdat we landwezen zijn, hè. We zijn op, op het land geboren uh, en, en we hebben altijd op het land gewerkt. Hè. Dat is uh, logisch. Uh, en we vinden het ook wel prettig, toch? Om gewoon dat, die ene plek te hebben waar we iedere keer naar terug kunnen. De mens. Uh, ja, sommigen, sommigen niet. Uh, er zijn er die tientallen keren verhuizen tijdens hun leven. Hm. Er zijn veel mensen die niet ongevast zijn. Ja. Maar het is praktisch, hè. Allee, nu, nu al minder, maar, maar 30 jaar geleden was dat praktisch van uh, op eenzelfde adres uh, te blijven wonen, anders moest je uh, al uw tijd doorbrengen met telefoonnummers te veranderen en dat tegen iedereen te zeggen en rond te schrijven en adresveranderingen en zo. Ja, allee, ja. En verhuizen en schilderen en isoleren, en, uh, ja, dat begint het dan niet aan. Daarom woont u zelf ook nog altijd in die mooiste straat van Antwerpen? Ja, ik al sinds 1968, hè? Mei 1968, ja. Uh, maar uh, ik had toen al beslist, ik had toen toch al twee dingen beslist, of wij hadden al twee dingen beslist. Ten eerste dat, dat, dat we nooit voor onszelf zouden bouwen. Want dat er genoeg te vinden was, waarom zouden dan bouwen? Zegt de architect. Uh, ja, maar dat is ook een vorm van architectuur. En uh, uh, van. Uh, uh, ja, dat was het eerste van niet te bouwen en van te zorgen. Dus omdat, uh, omdat we ook uh, niet te veel wilden verhuizen van ons ineens op een uh, goede plek te settelen. Dat was, op dat ogenblik was dat een goede plek. Ja. Dus uh, zijn we daar gesetteld. De koogsilei. Kogelsosilei, ja. ja. Prachtige mooie straat met aarddeco-huizen zijn het hè. Mm, nee, niet Aard deco. Nee? Nee, art nouveau, maar heel weinig. Er zijn uh, art nouveau tendensen te vinden, maar het meeste zijn uh, uh, neoclassieke, mm. neorenaissance, renaissance uh, neo Goed, om, uh, voor de mensen die later zijn ingeschakeld... en om u wat nader te introduceren. U bent uh, architect, ook wel een papieren architect uh, genoemd. Uh, want er wordt uh, weinig uh, daadwerkelijk gebouwd... van ja. wat u ja. ontwerpt. Uh, u bent architect en kunstenaar tegelijkertijd... maar daar wilt u niet al te veel gewag aan geven. Want... Uh, Zodra het woord kunstenaar valt, zegt u, dan word ik niet meer echt serieus genomen of daar heeft u angst voor. Uh, nee, het is complexer dan dat. Maar ik ken heel veel kunstenaars. En ik ken het verschil tussen uh, een attitude van een architect en een attitude van een kunstenaar. Kunt u mij ermee... het verschil uitleggen? Uh, In attitude? Ja, uh, uh, m, ver, vertrokken vanuit andere disciplines. Uh, uh, ja, andere, andere doelstellingen, een andere manier van, van naar de producten te kijken. Uh, dus, maar uh, uh, ik, ik zal een voorbeeld geven. De verzamelaars zullen wel gemakkelijk um, een of een um, Dat is ook al moeilijk, want dan moet de stof afdoen. Of een schilderij <lacht> tegen de muur hangen. Uh, dan een maquette kopen. Hm want ja, dat is toch dat, is, dat wordt niet dat is wel fijnzinnig en zo, maar, maar dat is toch kunst, is kunst. Allee, ik zie daar het verschil in. Ja, ik kan er uh, de, nu niet aan gedacht dat ik dat hier vandaag ging moeten uit de doeken de, uh, doen. Nou, Misschien kan ik u op weg helpen met de uitspraak... van uh, een Nederlandse architect Neutelings, u waarschijnlijk ja, wel bekend. Die ja. zei, uh, een architect geeft uh, antwoord op een vraag die hem wordt gesteld. En een kunstenaar geeft uh, antwoord op een vraag die hij zichzelf stelt. Ja, maar dan, dan uh, ziet hij het verkeerd, moet ik zeggen, als hij het zo ziet. Hoe ziet u het? Uh, want dat wil ik eigenlijk zeggen dat voor een architect... en dat heb ik altijd gehaat, moet ik zeggen... dat er voor een architect alleen maar werk zou zijn als er iets gevraagd wordt. Ik, dat begrijp ik eigenlijk niet. Dat er alleen maar werk aan de winkel is als je een opdracht krijgt. Ik vind dat vrij egoïstisch. Ik, vind, uh, ik wil als architect ook denken over hoe dat je de wereld anders zou kunnen in elkaar steken... zonder dat ik daar een opdracht moet voor krijgen. En ik zie problemen in de wereld en pro ruimtelijke problemen. Hè. Laat het ons daarbij houden. Ik zie ruimtelijke problemen en oplossingen voor ruimtelijke problemen. Maar moet ik dan wachten uh, tot ik een opdracht krijg om mijn mond open te doen? Hm. Dat zou toch eigenlijk uh, uw talent te vergooien zijn. Nou, u heeft in die zin dus een, een totaal andere opvatting over de architectuur. En dat is ook te zien in de tentoonstelling die te zien is in Den Haag, hè, in ja. de Stroom. Waarin u uit de doeken doet, eigenlijk hoe u tegen uh, de wereld aankijkt. En dit is daar een goed voorbeeld van. Ik hoef geen opdracht. Ik uh, denk na over de wereld en over de architectuur. En... Ik hoef geen opdracht. En ik zou ook graag nu en dan eens een opdracht krijgen. Maar ze denken dat, dat, uh, dat Luc Leu en Topoffice uh, dat, dat niet kunnen. Want ja, artistiek uh, staan die smorgens wel op. Uh. Drinken die s'avonds niet te veel, uh, kunnen die zich wel organiseren, hebben die wel een helder hoofd. Uh, Daar wordt er toch nog altijd een beetje mee geassocieerd. Waar komt dat beeld vandaan? Ja, weet ik het. <laughs> nee, dat kan ik niet zeggen. Uh, in die zin, maar... Uh, ja... Uh, Laten we beginnen bij het begin. Uh, hoe u in die wereld van de architectuur verzeild bent geraakt. Want ik heb de tentoonstelling bekeken, ik heb het een en ander gelezen. En uh, het begin begint eigenlijk bij drie verschillende beelden. Misschien moet ik die even kort noemen. Een, een, een, een witte walvis, een villa van uh, Le Corbusier... En uh, het derde punt is een foto die ook in het boekje van Stroom uh, te zien is, is op de eerste pagina. Een foto, de allereerste opnames van de aardbal, ja, uh, aardbol de vanuit de ruimte. Foto, ja. Misschien kunt u die drie dingen aan elkaar koppelen, want daar begon ja. het mee. Eerst ja, met die opnames. Ja, ja, maar die Witte Walf is, dat, is uh, dat vertel ik altijd, dat is een grapje. Maar ja, dat is toch ook wel een merkwaar. In 1962 was het, ik weet niet meer... Uh, dan zat ik er in een onmogelijke rivier met laag water. Uh, een beluga uh, zie je bij me samen met uh, nog een vriend en uh, uh, mijn lief, nu, nu uh, mijn vrouw. Een, uh, dus, een witte walvis? Uh, een beluga, ja. De meest uh, uitzonderlijke soort. En waar was dat? Uh, ja, dat is... Uh, een zijrivier, van de Schel nee, een, zijrivier van een zijrivier van de Schelde voorbij Antwerpen. Er komen niet zien. heel veel witte walvissen voor. Denk het niet, nee. nee. En wat heeft dit met uw ontwikkeling tot architect te maken? Niks. <laughs> en waarom vertelt u dit verhaal dan altijd? Want uh, dat las ik van, ja, ik ja, vertel dit verhaal. altijd Ja, dat vragen... zit een toon zo nogal. Wat, is dat is zit een de toon? Dat zit de toon? Dat vind ik, ja. Uh, heeft u die witte walvis echt gezien? Tuurlijk, ja. Natuurlijk, ja. En uh, mijn kinderen hebben dat ook nooit geloofd, maar die zijn dat dan toch eens op internet gaan opzoeken. Want uh, dat een week nadat we die gezien hadden, zat er een Beluga in de Rijn. En die is toen Moby Dick gedoopt gedoopt. Ja, ja. Ze hebben die niet kunnen pakken en die is ontsnapt. En uh, wij hebben altijd gedacht dat dat dezelfde was. En dus vertellen dat tegen de kinderen, die zijn dat gaan opzoeken naar internet, Moby Dick, En dan vinden ze in 1962 is er een Het is waar, een ik een heb beluga het ook bekeken. Het klopt. Ja, <laughs> maar het gaat dus om onverwachte zaken. Uh, ja, dus dat is er buiten. En dan was het, uh, ja, die foto van uh, de aarde uh, dat is wel belangrijk. En het tweede die villa van uh, Villa Savoy van uh, Corbu. Ja. Uh, ja, laten we beginnen in, uh, ja, zullen we dan maar uh, in chronologische volgorde beginnen. Uh, die dingen dat is al afgewerkt die witte walvis. Mm -hmm. uh, die, die villa. Die afgeving dan de villa. Ja, ja de, de villa van uh, Le Corbusier. Uh, uh, er is ook zo'n uh, video die nu uitgekomen is, dat vertel ik je, dat ik je samen met uh, uh, dezelfde vriend daar was die, waar uh, ik uh, de Witte Walvis mee gezien heb dat ik daar uh, Villa Savoie met hem gezien heb, maar Lorette heeft me gezegd dat dat niet waar was, dat dat mijn haar was dus dat is me um, ja. gedaan maar uh, <tosses> ik weet nog toen ik Villa Savoie zag uh, ik had mij Daarvoor nooit kunnen... Ik kende Le Corbusier, ik kende Ronchamps want ik had in het college gezeten en dan krijg ik alle kerken voorgeschoten. Mm -hmm. hè? Van de, de, de Notre-Dame tot de, de modernste kerken. Maar uh, dat kende ik dus al wel, die kerk. Maar toen ik de Villa Savoie zag, ik kon mij me niet voorstellen dat de woning er ook zo kon uitzien. Dat was zo totaal anders en... Uh, uh, zo op het wonen gericht en uh, op uh, belevingen van het wonen... Uh, dat ik daar beslist heb, ik wil ook architect worden. Met een hele prachtige glazen wand uh, bij de woonkamer. Het, de villa staat ja, ja, ja, ja. Op, op palen, zegt ik. Ja, ja, ja, dat is een goed idee natuurlijk, van op de eerste verdieping te gaan wonen. Hè. Dat is veel interessanter dan op het gelijkvloers. En een waanzinnige badkamer... Ja, ja, dat is uh, de beste badkamer. Daar kunnen die, die wellnesscenters van vandaag nog niet tegenop. Hè? <laughs> nee, precies. Hier heb ik het uh, voor me. De, ja. uh, gebouwd uh, 1928, 1931. Uh, ja. ja. ja. Het staat in uh, Frankrijk. En de badkamer bestaat uit uh, tegels van gesmolten glas. Ja. Ja. Toen dacht u, dat wil ja, ik ook dat is, dat, dat is de, Het is vooral de, uh, die relaxzetel uh, op het einde van het bad... waar dat iedereen een... een, een een actie opliegen. Ja, dat ziet u onmiddellijk. Ik, uh, ik denk dat dat toch opvallend is. <laughs> um, waarom dacht u toen, nu wil ik architect worden? De zoon van... Uh, uw ouders hadden geloof ik een ijzerwinkel, hè? Ja. Ja. Ja. Daar, uh, ja. Het was echt dat, dat prachtige huis... Uh, de, dag... Ja, dat zullen nog wel Als ik, uh, uh, Maar dat, dat is ook al even onwaarschijnlijk Maar uh, mijn eerste beeld Dat ik mij herinner is Dat ik uh, in een wieg lig En dat ik zo De straten zo uh, voorbij zie gaan zo, zo. Uh, In een merkwaardig perspectief Dat is heel onwaarschijnlijk Ja, Ja, dat is heel onwaarschijnlijk En ik herinner mij zelfs nog t, uh, Bepaalde gevels ja. Dus misschien zal, het, uh, uh, zal ik ervoor In de wieg gelegd zijn, ik weet het niet maar had ik, wist ik het nog niet voordat ik dat huis gezien heb. En dan... Uh, uh, de... En dan beeld, die opnames. Vanaf, wel, ja, dat is toch wel heel straf. Want uh, van als je heel klein zij vind je evident dat je weet hoe dat de wereld eruit ziet. Want in alle winkels zijn wereldbolletjes. En iedereen vertelt dat kijk wij wonen op een bol. En dat is de wereldbol. En hier is water en dat is land. En dat is zo verdeeld. En hier zijn bergen. En... Toen ik die foto zag, die eerste foto van de aarde, en ik denk dat iedereen dat met mij zal gehad hebben, zag ik eigenlijk in eerste dat de aarde er helemaal anders uitzag. Dat we daar een totaal verkeerd beeld van hadden. En. Uh... Dat de aarde dat, dat zo niet was, land en water, maar dat dat, uh, en dat dat niet statisch was, gelijk een wereldbol, maar dat dat continu in beweging is en dat het eigenlijk gaat uh, over water, wolken en uh, land. Hm. En dat dat een, vele, een heel ander beeld is dan die wereldbol die in de winkel staat. Uh. En dat vond ik heel straf. En uh, ja, toen, toen uh, uh, was ik al ik, in mijn laatste jaar zat als architect. Of in mijn voorlaatste jaar, dat weet ik nu niet. Uh, wat jaar was dat? Uh, die... 1968. Uh, dat was in het voorlaatste jaar, ja. En twee en nee, jaar later? Nee, in het laatste jaar, want het was uh, uh, december 68. Hè? Ja. En in 1970 uh, heeft u toen uw bureau opgericht, Top Office. Ja. Samen met uw vrouw. Ja. En uh, op dit moment zijn er nog twee andere ja. mensen. Twee medewerkers ja. bij het bureau betrokken. En uh, nu is daar dus in stroom urban space. Ja. Uh, dus geen urban space. Het is een tentoonstelling. Ik werd rondgeleid door iemand die kennis van zaken had. En dat was hm. heel prettig. Want daardoor kreeg ik uh, grip erop. Hm. Volgens mij is het niet een tentoonstelling die je uh, zomaar in kunt gaan. Dat is heel prettig als iemand je uitlegt... Wat, wat is? En hoe, hoe ziet u dat? Altijd hebben? wel, denk ik. Hè. Ja, het is denk, altijd prettig iemand. Je moet altijd iemand. wel iemand hebben die u... Ja, kunt u ook wel zelf natuurlijk. Maar het is toch altijd aangenaam als iemand zo, uh, de deur voor u opendoet naar een werk. Mm -hmm. uh, ik bedoel, als je een, om een ander voorbeeld te geven... Uh, als je... Uh, Kleine honderd jaar geleden en gezien uh, ziet in een museum uh, een urinoir hangen... dan uh, heb je ook wel wat uitleg nodig om dat te begrijpen. Hè? <laughs> Nog steeds, hoor. Uh, minder en minder, ja. toch, hè? Um, uh, laten we gaan naar inbeeld dat, uh, dat ik heb. Uh, um, een schrift lag daar en het was gedateerd 1978. En u maakt daar aantekeningen en ontzettend veel berekeningen. Want u heeft dan gehoord wat ja. op dat moment het inwonersaantal is van de wereld. het bevolkingsaantal. Ah, ja. ah ja, was het in een schrift? Nou, maar ik weet wat je wilt zeggen, ja. Wat gebeurde er? U, u hoorde de leven nu wel, zoveel mensen op deze wel, wereld. Uh, uh, omdat ik had eigenlijk er juist mijn verhaal niet afgemaakt... Ten eerste was ik heel hard uh, geschrokken dat de aarde er helemaal anders uitzag als, uh, als dat ik dacht. En mm -hmm. iedereen samen met mij, denk ik. Uh, dat was één. Maar ten tweede ook, uh, met dat ik toen uh, uh, in het laatste jaar architectuur zat, uh, ja, was ik een beetje nog op de oogte uiteraard van architectuur. En be begreep ik voor de eerste keer uh, de volledige zin van uh, bukminister Fuller, spaceship-earth. En begreep ik dat we eigenlijk ruimteschip en uh, de solidariteit die er op aarde zou kunnen heersen. Omdat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Bij Ja, en we moeten eigenlijk uh, een trein moeten onderhouden en, en een auto moeten onderhouden en een vliegtuig moeten onderhouden. En je moet alles onderhouden. En je dus moet ook de aarde onderhouden. Uh, <tus> dus uh, daar heb ik eigenlijk uh, misschien onbewust de beslissing genomen van... Uh, het gaat, niet meer over, over, het gaat niet meer over gebouwen. Dat wist ik al, want uh, uh, dat was uitgebreid door uh, de modernisten tot stedenbouw. Niet dat dat ervoor niet stond, maar die hebben dat toch terug heruitgevonden, stedenbouw. Dan dacht je zo misschien eens uh, over steden denken ook nog wel te klein. Hm. Misschien moeten denken over hoe dat steden op aarde geplaatst worden. Uh, en, en, dat, is, dat heeft mij nooit meer losgelaten en daarmee kan je dan ook al een keer uh, architecten rekenen veel. Hè. Architectuur is veel rekenen, kubieke meters, uh, lopende meters, uh, strekkende meters mm -hmm. uh, en noem maar op. Uh, uh, er wordt veel gerekend door architecten, ook heel veel in euro's. Uh, dus is het dan eigenlijk evident dat ik op een bepaald moment dacht... ik ga nu eens een keer alle land dat op aarde is delen door het aantal inwoners... en dan weet ik hoeveel plek dat er nog is op aarde. En ik heb dat continu bijgehouden. En nu in Stroom is er een, een live feed waar je de bevolking op, op de wereld ziet groeien... en tegelijkertijd zie hoe, hoe dat... de uh, de grond waarop een familie kan wonen afneemt. Als maar kleiner en kleiner wordt. Ja, wat, wat is op het op dit moment? Weet u dat Zuid-Roe? Uh, nu is 0,59, heb ik gisteren gezien. En dan nog veel cijfertjes gemaakt. Uh, 0,59 hectare. 0,59 hectare, ja. Ja. Uh, uh, toen dat ik uh, begon met dan, uh, om te rekenen naar uh, uh, hoeveel. Grond dat er nog per familie was, was het 0,6633. Dat herinner ik me, omdat dat zo'n hoog getal is. Dat was in uh, 1978, dus? Nee, nee, nee. nee. Dat was uh, toen ik me toen aangepast was. En dat zal in, in, in '90 geweest zijn, denk ik. En wat er dus te zien is, is een veelheid aan uh, ja, prachtige beelden levert dat op. De, ja, de, de, de, dus u maakt is... die berekeningen en daarna brengt u alles in, in kaart en, en, en maakt u daar. Uh, uh, ja, wat, wat maakt ze ervan? De, uh, uh, maquettes, maar ook uh, objecten? Ja, ja. Maar dat is dan een artistieke kant van de architectuur. Maar dat zit in alle architectuur. Hè. Ja, uh, architecten proberen toch uh, mooie gebouwen te maken. Of epathe, op zijn minst epaterende gebouwen. Maar zoals gezegd, is er weinig gebouwd... terwijl ja. alles wat u ontwerpt en tekent, gebouwd kan worden. Ja. In principe. Ja, maar is dat erg? Ja. Ik weet niet of dat erg is. Ik weet niet hoe erg het voor u is. Ja, we gaan hier niet over, over uh, sommige frustraties uh, spreken. Natuurlijk yeah, uh, frustreert nou. <laughs> Nee, nee, maar uh, uh, natuurlijk uh, frustreert uh, uh, het soms topoffies, dat topoffice wordt afgeschilderd. Ook door u, door een als een bureau dat niet wilt bouwen. Uh, nee, ik heb ze... niet gezegd dat u niet wilt bouwen. U uh, zei: is dat nodig om te bouwen? Is dat nodig ja. om te bouwen, maar dat is iets anders natuurlijk. Mm -hmm. uh, en, uh, ik heb dikwijls gedacht dat uh, voor sommige opdrachten. Uh, dat het goed zou zijn dat een architect tegen de klant zegt: is het wel nodig dat je bouwt? Zou je dus niet gaan zien dat de Philipsfabriek dat daar leeg zou? Misschien kunnen we daar gebruiken. Of, of uh, uh, dat je tegen uw klant zou zeggen: maar zouden dat strand niet ongerept laten? Mm. Daarom zitten we hier nu met die ja, krankzinnige ja. hoeveelheid lege kantoorpan. Of dat je bijvoorbeeld zegt, als, als, als er een wedstrijd is om een universiteit op land te bouwen... zou het misschien iets niet op zee zetten. En als je het op zee zet, dan is het logisch dat je beweegt. Want op zee bewegen is heel gemakkelijk, gemakkelijker dan op land bewegen. Zou je dan niet op zee zetten en zou dan niet tegelijkertijd met de studenten rondvaren. Dat is precies het plan dat u heeft ingediend, hè? Ja. Dus de, de, dat wil ik eigenlijk zeggen. Maar dat wil niet zeggen uh, uh, dat wij uh, rabiaat tegen bouwen zijn. Maar er zou wel wat maat mogen ingehouden worden. Ja. Er wordt wel te veel gebouwd. En stel dat meer architecten die opvatting hebben, hadden, als u heeft. Ja. Dan hadden we nu niet met al die lege kantoorpanden gezeten. Hoewel daar natuurlijk ook ja, nog wel andere mechanismen. al die banken, Ik weet niet hoeveel geld gaat. <laughs> Want hoe kijkt u daar nu naar? Uh, pf, ja, hoe uh. ja, kijk daar nu naar? Nou, dat ik kan, ik, ook benieuwd, ik want... kan ook vertellen dat ik ernaar keek uh, uh, 30 jaar geleden. Dat is... Uh, uh, ja, uh, ik bedoel, ik, ik, ik weet al heel lang uh, uh, dat er ruimtelijke problemen zijn en dat er oplossingen zijn voor de ruimtelijke problemen, maar dat die nog niet ingezet worden. Ik kan het heel simpel zeggen, ik denk niet, nee, ik, ik ben er rotsvast van overtuigd, de vrije markt zal de ruimteproblemen op aarde niet oplossen. Dat is iets dat je zeker kunt zijn. Mm -hmm. Kunt u uitleggen waarom u dertig jaar geleden al dit soort dingen aan de orde bracht? En u zegt, ja, we gaan nu niet over frustraties hebben, maar uh, ik, ik uh, zou niet uh, willen. Maar, ik bedoel, is, is dat het een dat, karakterkwestie? O dat zal ook wel zijn. Nee, vooral dat het, was een, uh, dat, het was tijdsbeeld. En nu zijn alle steden in Europa, ik weet niet hoe fier, dat ze zo van die fietsen hebben die je kunt duren. Uh -huh. Maar dat is in feite het witte fietsenplan, hè? van de provo's, de jaren zestig. Er mag toch wel iets gezegd worden. Ja. Dat vonden ze toen heel onnozel. Ja. De fiets is iets, maar bijna niets, was de slogan. Hè. En als we het dan hebben over uh, de ideeën die u had... even los van dat fietsenplan? Ja, ja maar, maar alles. Hè. Ik kan, er zijn tal van voorbeelden. Uh, Constant in Nederland. Uh, uh, Jona Friedman... Uh, Bukmeester Fuller. Uh, ja, allee, uh, het, was, het was ook het begin van uh, uh, de opkomst van ecologie. En dat, dat, dat was ook uh, uh, dat was een tijd van heel grote veranderingen. Hè? Uh, de opkomst van ecologie, dat ze begonnen te denken... Ja, misschien is op een bepaald moment de zee wel echt vuil. En misschien is op een bepaald moment de lucht wel echt vuil. Dat is het eerste dat ze eraan dachten. En ook het eerste dat ze eraan dachten... Misschien is de olie binnenkort wel echt op... Bij stromen is een poster te zien waarop de voorstellen stond die u schreef in 1972. Voorstellen nou, voor het jaar tussen, 2012. Ja, dan, dan, dan uh, heb ik dat uh, slecht gedaan eigenlijk. Uh, Wat dan? Het zijn voorstellen die ik geschreven heb tussen 1972 en 1980 ongeveer. Ja. Een keuze eruit, ja. de beste. Maar ze zijn niet naar 2012 geprojecteerd. Maar alleen uh, druk ik ze nu en dan is het een keer op een poster. Op, op dat ogenblik passen een achtergrond af. En dan uh, is er een voorstel, dus dan zet ik er een datum op. Van als ik erop geplakt ja, heb. Ja, ja. Maar het is niet bedoeld voor, uh, uh, voor vandaag. Alhoewel dat je natuurlijk ziet dat er heel veel uh, uh, van die voorstellen. Hey, iedere stad heeft nu wel zijn stadsbijen. En, uh, Precies. En de fruitbomen aan de lanen zijn ook ja, niet zo heel ja, ver mee ja, weg. Ja, maar allee, dat bestond ervoor ook al in, in, in Oostenrijk en zo bestond dat, denk ik. Hè. Fruitbomen. Niet maar allemaal voorstellen die u toen deed en die toen weggehoond werden, toch? Mm. Of niet? Ja, ja. Zoals ja, het, fietsenplan. Het, het, het, het, het Het fietsplan ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Tell me where to go tonight. I'm walking down a lonely row of lights. I'm whispering to a picture on my phone. And it's you waiting for I'm sitting on a sidewalk and I grow my hair It's only five o'clock and I can't see you anywhere I wonder if the doves will ever know that I miss you I hear them talking in the street you know, and it feels like waiting for a bus, you know. bus, you know, and I don't know where to go today. Zo heet het nummer van 77 Bombay Street. U luistert naar Kunststof. Vandaag is Luc Deleu onze gast. Hij is uh, architect. En uh, we spraken met een aantal mensen. Onder andere de directeur van het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen. Die een groot aantal werken van u in de collectie heeft. Bart Baren. En hij zegt... Uh, uh, um, uh, de, uh, de, uh, hij vertaalt fundamentele vragen vanuit de architectuur naar de hele wereld toe. Daarnaast is Deleu een goede praktische architect. Deleu zou een globale waardering moeten krijgen. Gelijk aan Rem Koolhaas en Jona Friedman. Kijk, we leven in een wereld van de waardering van de singles... maar Deleu is een lang speelplaat. Ja, waarom je daarop zitten? Nou. al die... Uh, uh, <tride> Ja, ja, eigenlijk moet ik. Uh, uh, ik moet zeer tevreden zijn natuurlijk. Uh, het MUCA heeft, uh, ja, denk ik, eigenlijk van alle periodes wel een sleutelwerk. Dat is eigenlijk toch wel een goede collectie die er goed zit. Uh, mag ik er heel blij mee zijn, uh, natuurlijk. En dat heeft u ook wel nu en dan uh, uh, fondsen binnengebracht uh, in, uh, in het bureau. <coughs> Maar wat hij... Uh, uh, dat bureau... eigenlijk waar het bureau van leeft. Want de... Ja? Ja? U zegt, ik krijg geen opdracht, ik ga gewoon ja, aan nu, het werk. Er, er, er loopt toch altijd wel een, uh, een opdracht in het bureau. Het is niet dat er geen lopen. Maar uh, er, zijn veel, er zijn ook opdrachten waar je niet altijd moet mee moet naar buiten rollen. Uh, het is niet door uh, een huis te bouwen dat in alle boeken staat... Uh, waar, nou, dat je daarmee de klant het beste mm -hmm. bedient. Nou ja. Dan kunt je kunt ook uh, grijs werk doen en daardoor de klant uh, goed bedienen. Dus ik bedoel, het is niet zo... Dat er nooit geen opdrachten zijn, maar wat ik uh, wel plezant vind, wat Bart de Baren zegt, dat, uh, dat ik ook technisch een goede architect ben. Want er zijn tijden geweest dat hem dat niet geloofde, denk ik. <laughs> en uh, die vergelijking met Rem Koolhaas, hè? ook zijn naam valt regelmatig ja, ja. wanneer het uh, ja. over u gaat. Ja. Um, het, het is hetzelfde niveau, alleen u, u zit... Ja, pff, ik weet niet of dat hetzelfde niveau is, uh, dat, dat kan ik niet zeggen. Uh, hij is in ieder geval beter schrijver dan ik. Uh, dat, dat is een feit dat zeker is. Ik uh, weet niet of dat hetzelfde niveau is en dat, dat, dat doet er ook niet toe. Uh, uh, uh, Wedstrijden is voor paarden en niet voor mensen. Uh, nou, die architecten hebben er nogal eens met een wedstrijd te maken, toch? Ja, ja, maar daarmee ook misschien dat daar, daar we zo weinig bouwen... omdat we dat zo haten om aan wedstrijden mee te doen. Uh. Wanneer maakt u een uitzondering? Want ik zag bijvoorbeeld ja, een sorry. waanzinnig mooi ontwerp... bij stroom van uw hand, de toren in uh, ja. Barcelona. Ja, maar dat is niet gebouwd. He. Dat was, maar, uh, dat was, was een, wel een wedstrijd, toch? Dat was een wedstrijd, ja. Nou, U moet het even beschrijven. Het is eigenlijk heel simpel... Uh, dat is ook al een oud thema dat het ja, topoffice uh, dikwijls uitgewerkt heeft. Maar in, in die Barcelona-toren is het meeste. Uh, maar het is eigenlijk simpel, een, een, een torengebouw. En datzelfde torengebouw wordt daarnaast uh, horizontaal gebouwd. En beide werken perfect. We zijn gelijk en toch wij werken... We, we, we, we, of. Uh, werken beide op een identieke manier zo perfect mogelijk, moet ik zeggen. Want je moet altijd uh, compromissen sluiten. Hè. Uh, ja, dus in het uh, ene en en geval is, is, het is het een zwembad? Het is altijd een zwembad. Het is een cilinder. Het water loopt naar beneden, maar het blijft een zwembad. <laughs> hè. Maar, maar het is exact dezelfde toer die kan liggen ja, en, en staan. dan een staan ja, ernaast. Ja, ook de appartementen zijn ook gekanteld. Uh, er zijn ook tekeningen van... Maar het is, uh, uh, kijk, uh, het, het, uh, symmetrie is in architectuur vandaag minder, maar door de eeuwen heen is symmetrie altijd een zeer belangrijk thema geweest. En uh, dat is zo'n belangrijk thema geweest in architectuur, symmetrie, omdat iedereen dat begrijpt. Want iedereen, het eerste dat hem ziet als hem geboren is, is zijn vader of zijn moeder. En die zijn ook symmetrisch. Dus iedereen begrijpt dat dat zit in ons genen. Dieren zijn symmetrisch. Alles is symmetrisch in de leefwereld van een kleinkind. Dus iedereen begrijpt symmetrie. Dat is ook het succes van symmetrie in de architectuur geweest. Hè? Want nu zie je dat minder. Uh, en uh, ja, ik dacht op een bepaald moment, ik zou graag uh, een thema vinden dat bijna even sterk is. Een thema dat ook iedereen begrijpt. En dan toevallig, toen ik op het World Trade Center stond in New York, dacht ik... ...als die toren nu plat lag, dat zou toch wel beter zijn. <lacht> maar ik moet daar ook van toegeven dat ik daarvoor ook al Delirius New York gezien had. Van cola's, waar dat een Empire State Building uh, ligt nee, of gevreen heeft met uh, de Chrysler Building. <lacht> dus dat zal er misschien ook... Want je weet niet hoe dat uh, inspiratie... hoe dat, uh, hoe dat Waar dat je dingen pikt en uh, waar dat je dingen niet oppikt. En, en die hijskraan die u op de grond heeft gelegd. Ja, maar dat is, dat is allemaal hetzelfde. Hè? Dus dat was het thema. Uh, uh, maar je kunt zo'n makketje maken, een klein pakketje. Okay, als ik dat glas en ik leg hier een glas ernaast, ja. dan is dat een ongevallen glas. Maar ja. Dat werkt niet. Uh, bij zeer grote volumes, bij grote gebouwen, werkt dat helemaal anders... omdat dan perspectief begint in te grijpen. Verkleiningen ja, uh, en, verkleining en, en, en, en uh, uh, het perspectief naar boven werkt helemaal anders. Als het perspectief. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de trappen dan? Uh, ja, daar, daar, is, daar staat een voorbeeld van in stroom. Van trappen die in twee richtingen werken. Hm. Uh, dus dat is daar te zien. Uh, ja, diagonaal. Hè? Diagonaal. Ja, dat is... Uh, uh, maar dit is toch echt wel heel erg jammer dat dit niet nou, dat uitgevoerd vind ik, is. Dat vind ik ook. Alweer, daar ben ik door gefrustreerd. Ik begrijp dat ook niet. Ik dit dat is zo'n waanzinnig uh, idee. Uh, als, uh, ja, dat vind ik nu ook eigenlijk. Ik vind niet dat er de laatste tijd iets gebouwd is dat beter is. We spraken ook nog met John Kermeling, die trouwens een rondleiding gaat geven. Ja, ja, in, ja. In, in stroom bij uw werk. En uh, hij zegt ook over deze toren. Hij is daar zwaar van onder de indruk. Die twee torens die kan je alleen maar denken als je echt goed nadenkt. Als architect, zegt hij. Een tennisveld in de ene toren is in de andere toren een kunstwerk. Uh, en de trap, het is onvoorstelbaar hoe goed Luc het allemaal heeft uitgedacht. Stel dat Rotterdam dit werk zou bouwen... dan zouden ze een wereldattractie erbij hebben, ja. groter dan de haven. Het is alsof het achtste wereldwonder niet gebouwd is. Ja, maar er zijn vele wereldwonderen niet gebouwd. <lacht> <lacht> uh, uh, en uh, straffere wereldwonderen, denk ik... Uh, maar ja, uh, uh, ik, ik ben toch ook wel zo, uh, zo frank om te zeggen... Dat, dat dat toch wel van het beste is dat er te bouwen valt. Mm. En als we het dan over erkenning hebben... want ik ben er helemaal niet op uit om hier ja. nu een, een, een portret te schetsen... van een gefrustreerde man, want dat bent u helemaal niet. Dat zie ik in één oogopslag. Maar hoe erg is die frustratie? Ik bedoel, is, is, is, en hoe uitzicht dat? Is dat af en toe een woede of een... Uh, daar weet ik niet hoe dat, dat zich uit. Ik denk, uh, s'nachts in mijn bed misschien. Ja? Ik weet het niet. Uh, uh, in ochtend wakker in, in, worden en dan. Nee, nee, ik, word, uh, nee ik word nooit niet tegen mijn goesting wakker en ik ga nooit niet tegen mijn goesting in, uh, in, in mijn uh, studio zitten. Uh, pff, over die frustratie, ik moet er één ding over zeggen. Uh, uh, uh, Le Corbusier heeft, uh, er is zo'n uitgave van acht boeken, over Complet. Uh, verzameld werk van Le Corbusier mm -hmm. en in dat laatste boek staat de laatste uh, brief of geschrift van Le Corbusier in dat heb ik lang geleden al gelezen en uh, toen heb ik toch beslist ik wil niet zo gefrustreerd zijn hij was gefrustreerd? Onwaarschijnlijk. Ja? onwaarschijnlijk zo iemand die zoveel kansen gekregen heeft zoveel heeft kunnen bouwen zoveel invloed gehad heeft Het is onwaarschijnlijk uh, pijnlijk eigenlijk mm. spijtig voor hem moet ik mm. zeggen maar je kunt dat besluit nemen om dat niet te willen zijn. Ja. Klaar? Ja, ik denk dat ja. Alleen ja. Uh, ja, dan denk ik zo ja Ik heb dan wel niet gebouwd, maar ik ben toch al eens rond de wereld gezeild. <laughs> Wat toch een totaal andere ervaring is, lijkt mij. Uh, ja, dat is een andere ervaring, ja natuurlijk. Maar uh, ja, uh, over, over de, de water in de zee, waarom dat ik er zo. Uh, want heft oud, dat het dan oud, op? Een, een, een oud prof van mij die zei, ja, omdat ik het altijd over, met hem heel veel over architectuur discuteerde. En toen zei hij tegen mij: Ik kom buiten en ik zie architectuur. En dan dacht ze, Op zie je kom de buiten en zie je geen architectuur. En als je architectuur ziet, schepen, dan zijn ze blij. En, uh, wat dat er, uh, in een landschap gereid door een landschap in, in Nederland in België is dat moeilijk te zien maar laat ons zeggen in Frankrijk in Zuid-Van-Rijden door een landschap dat is nog leeg en dan staat er niet eens een ineens gebouw in en soms denk ik dan toch spijtig dat dat gebouw er staat dat staat er toch in de weg of dat staat er in de weg of uh, er staat altijd wel iets in de weg op zee heb je dat niet en als er op zee uh, een schip voor u ligt dan is dat boeiend maar dat komt omdat je weet dat dat verdwijnt denk ik hm. Uh, maar je moet er ook niet te zwaar aan tillen, aan dat water in de zee. Maar het is toch logisch, als twee derde van de aarde water is, dat je ook dat water wilt verkennen. En ik denk, uh, eigenlijk denk ik dat mensen die zoiets een keer niet. Uh, een, pff, een maand op zie doorgebracht hebben, dat die niet weten wat dat de wereld is. Zo, zo, u u zo gaat zeventig worden volgend wat? jaar. U gaat 70 worden volgend uh, ja, jaar. Ja, denk het ja, ja. Zijn het nou die torens waar we het net op, over hadden? waar u het meest trots op bent, of is er... Nou, ja, wel. Ja. Trots. Ik weet niet of ik op dingen trots ben. Omdat uh, uh, al die dingen die, die... Ik heb die niet uitgevonden. Hè. Dat is, je zo wat aan het prullen. Dat zegt ieder, ieder, <lacht> iedereen die creatief bezig is. Je zo wat aan het prullen. En ineens verschijnt er iets voor je ogen... dat je denkt, oh ja, maar dat is... Het. Dus dat komt eigenlijk niet van u. Dus ik heb geen enkele reden om er trots op te zijn. Maar... Uh, uh, er zijn wel dingen waar dat ik blij mee ben. En uh, die heel aangenaam zijn. En, uh, maar trots, denk ik. dat. En waar denkt u dan het eerst aan? Dingen waar ik blij mee ben? Uh, of die ik aangenaam uh, vind? Uh, ik denk vooral dat uh, uh, het werk van Topofficio consistent is. Dat is trouwens prachtig te zien in die documentaire... Ja. die u samen met die vriend heeft gemaakt. Ja. Waarin een... nou Ik heb geloof ik nog nooit zo'n mooi boek bij elkaar gezien... Ja. waarin u... Uh, Blader door het boek dat u samenstelt... waarin u alle mogelijke dat wel, tekeningen, uh, uh, vriend, knipsels... Uh, dat was ook wel natuurlijk met een van Verkaard. de beste uh, journalisten van uh, Vlaanderen. Hè? Dus dat zal er ook wel met te maken hebben. Ja, mee. natuurlijk. Dat heeft uh, verder niet zoveel met dat plakboek en met u te maken. Dat heeft gewoon te maken met die beste journalist van Vlaanderen. Ja, die, die, die, die er toch uh, een insteek voor gemaakt... die, die er heel zinnig kon over praten... Uh, uh, Waardoor dat ook interessant was. Uh, door do, de klank eraf. En, en zo'n hand dat er alleen maar in bladert. Hè. Het is al direct vele minder. Mm. Denk ik. Wat gaat er gebeuren met topoffice als u uh, ermee ophoudt? Ja, daar moeten we nu stilkens aan beginnen aan denken. Hè. Uh, wel... Uh, uh, uh, uh, uh, Isabel en Steven, dat is ook uh, man en vrouw, wat dat, uh, ook wel merkwaardig is, uit het twee-koppelsbureau. Uh, uh -huh. uh, die zijn afgestudeerd, die hebben stage beginnen lopen op bureau en die zijn altijd op bureau gebleven. En die zijn er nu 16, ik weet niet, 16, 17 jaar. Ja. Uh. Op bureau, die hebben eigenlijk dus gans hun, hun jeugd geïnvesteerd in Topoffice en ik wil uh, dat zij met Topoffice verder zouden kunnen. En dan moet Topoffice wel in die zin een beetje omgebouwd worden. Uh, uh, uh, ik denk, en uh, dat is niet omdat dat zo sterk is, maar dat is de aard van de zaak dat je uh, het artistiek uiveren uh, sterft met degene uh, die het gemaakt heeft. Ja. Denk ik. Uh, bij architectuur en bij ideeën verder zetten en uittypen en uh, uh, uh, verder ontwikkelen is dat iets anders dus uh, ben ik toch wel heel hard begaan met, met topoffice uh, uh, uh, een ander imago te geven en uh, uh, uh, meer de nadruk leggen op het kunnen van topoffice en daar bent u nu mee bezig het onderzoeksmatig kunnen ik denk dat ik daar hard mee bezig ben ja mm. Um, er was uh, uh, die vraag die ook in het, uh, het boekje van Stroom voorkomt... en in de tentoonstelling, waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is... hoe kunnen we de aarde bevatten? Kunnen we haar indelen en leren kennen? En hoe moeten we voor haar zorgen? Heeft u daar nu eigenlijk een antwoord op na al die jaren? 42 jaar top office? Uh, of komt u dichter bij de antwoorden terecht, moet ik misschien vragen. Mm, ja, dat zal wel natuurlijk uh, uh, in die zin. Dat, uh, kijk, um, ik, ik denk dat ik er geen verdienst uh, aan heb... dat ik uh, in de jaren zeventig een, een, een uh, ecologisch stadsbeeld ontwikkeld heb in die voorstel. Ik denk niet dat ik daar een verdienst aan heb. Maar wat dat dan wel heeft, omdat ik dat in de jaren zeventig geformuleerd heb... Uh, kan ik ook zeggen dat ik er nu al... Uh, 30, 40 jaar over nagedacht heb en dat ik wel weet uh, hoe dat, dat ineens zit. Nu, ik weet dan niet hoe dat, dat ineens zit, ecologie, maar dat ik wel weet uh, uh, wat dat de essentie is van ecologie. U heeft een behoorlijke voorsprong op al die mensen die nu komen met die leuke ecologische plannetjes. Dat denk ik te mogen <lacht> zeggen. Ja. ja, dat geloof ik ook. Wat komt er op de tegel te staan, Luc de Leu? Uh, bah, uh, het thema dat ik uh, uh, op de vitrine van. Uh, uh, stroom gespoten heb, is Les is Les. En ik heb niet veel meer inspiratie. Dus ik denk dat ik hier ook maar Les is nou, Les ga opschrijven. Verwijzing naar Mies Rohe. Uh, verwijzing naar Mies van der Rohe. Maar ook, uh, ik vind dat een heel positieve boodschap, Les is Les. Les is Les. Ja. Met dank... En um, een goede terugreis. Dank u. Graag en laat gedaan. ieder naar Stroom gaan in Den Haag om dat werk te bekijken. Zo dadelijk op deze zender met recht van spreken. Zo dadelijk Margreet Rijntjes in gesprek met historica en etikettenkenner. Reinhildus van Ditshuizen. Luc de Leu, een mooie avond nog verder. Dank u. Dank meneer leeuw. Dit was aflevering 2581. Morgen ontvangen wij fotograaf Michel schulz die al sinds 1976 het leven van Henny in beeld brengt. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.